Next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 Prijsvrij vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de supervroeg boekzeel. Nu bij Energie Direct. Energieknallers. Dat zijn voordeelacties op je energie deal. En die regel je zelf in een paar klikken. Doe je dat nu, dan knalt het voordeel tot wel 400 euro korting. Klik, klaar, knallen maar. Op energiedirect.nl Vijf uur geweest. Goedemiddag. Het Q-music nieuws van nu.nl Natalie van Zuiderkom. Goedemiddag. Het kan in het noorden van het land opnieuw spekglad worden door IJssel. Daarom geldt vannacht en morgenochtend code oranje in Friesland, Overijssel, Groningen, Drenthe, Flevoland en de Wadden. Afgelopen nacht gold er in het noorden ook al code oranje. Er gebeurden toen verschillende ongelukken door de IJssel. Dan naar Amsterdam. Rond het centraal station en de dam mag de politie nu iedereen zomaar fouilleren. Dat heeft burgemeester Halsema besloten. Dat heeft te maken met twee demonstraties over het de conflict in Syrië van zowel voor als tegenstanders. Het is niet bekend tot wanneer de maatregelen gelden. In Abu Dhabi zijn de onderhandelingen over een einde van de oorlog in Oekraïne begonnen. Oekraïne, Rusland en de VS zitten daarvoor het eerst samen aan tafel. Volgens president Zelensky zal het vooral gaan over de bezette gebieden in het oosten van Oekraïne. Rusland wil die namelijk niet meer afstaan. Volgens de planning zouden de onderhandelingen tot en met morgen kunnen duren. Ja, en dan nog naar Limburg. Daar is een bejaarde man betrapt die nogal haast had. De man van 72 reed gisteravond met dik 200 kilometer per uur over de A2. Dat was een kleine slordige 115 kilometer te hard. De politie zag de man toevallig voorbijrijden. Hij moet binnenkort voor de rechter komen. Dan nog het weekend weer van Weerplaza. Vannacht in het noorden code oranje voor IJssel. Morgen opnieuw grote temperatuurverschillen. Het vriest in het noorden. In het zuiden kan het plus 9 graden worden. Veel verkeer van Flitsmeister. Er komen wat berichten binnen vanaf de A12. Van Karine bijvoorbeeld. Hij zegt hey, even een tippie voor de file. Het lijkt alsof de hele A12 voor Knoboet lunette is afgesloten vanaf Arnhem. We staan allemaal stil. Maar de Flitsmeister app die pakt het nog niet. Hopelijk helpt dit mensen die er bijna zijn. En uh, ja, Heidi, die staat ook vast. Die vraagt zich af: wat is er los op de A12? Ineens staat alles stil. Twee, een raar verhaal. Het is Arnhem richting Utrecht. Tussen Driebergen en Houten Oost. Daar lopen mensen op de weg. De file is twee kilometer lang. Wordt dus wel langer. Het staat daar muur en muur voor vast. Op dit moment 15 minuten vertraging. Zegt dus Flitsmeister, het kan veel langer zijn. Hou ons een beetje op de hoogte als je daar in de buurt bent en als je wat ziet. Het um, kan via de q music app als je dan toch stilstaat. Dan nog een file op de A4, Den Haag-Amsterdam. tussen knopen de hoek en de Schipholtunnel. tunnel Te hoog voertuig. Jongen, jongen. Hoofdrijbaan dicht. 2 kilometer, 15 minuten vertraging. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. En terug naar de hits. Domeen Verschuren. Spanning is op de snijden. We gaan beginnen met de 10 grootste rammers van Nederland van deze week. De Nederlandse top 10 wordt afgedrapt door Sarah Larsen. Dit is Lush Live. De top 40 q 10 tegen eerder vanmiddag al 10 plekken door in de lijst met Midnight Sun. Dat betekent niet dat Lush Live het laat afweten. Die hier de 2015 komt weer terug in de top 10 en wel meteen op nummer 10. 10 minuten over 5. De top 10 van vrijdag 23 januari 2026... zojuist geopend door de Zweedse Zara Larsen. Wat betekent dat we zo langzamerhand... ook naar die nummer 1-positie kunnen gaan kijken? Het is zo spannend deze week. Er is een tweestrijd gaande tussen misschien wel de twee... grootste popartiesten van deze eeuw, Bruno Mars... En Taylor Swift. Weet de Vede van Filia een elfde week toe te voegen aan haar reeks op nummer 1? Of gaat zij ten onder aan het succes van I Just Might van Bruno Mars? Vorige week kwam I Just Might nieuw binnen in de top 40 op nummer 9. En daar staat hij deze week niet. Nee, die plek is deze week voor Fleming en Meteor. Eén plek verlies voor niet nodig. Lig in de pek, Weer een bericht van mijn ex.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 in de top 10 van Nederland. En dit was de eerste van die twee. So easy to fall in love gaat deze week één plek naar beneden... komt terecht op nummer 8. Komt deze week een schrijnend bericht tegen op een Britse nieuwsite. De poppodia en concertzalen in Engeland staan er enorm slecht voor... Alleen in de afgelopen twee maanden zijn al meer dan 6.000 mensen in die sector hun baan kwijtgeraakt. Meer dan 53% van de Engelse poppodia leidt verlies. En bijna de helft daarvan staat op het punt van omvallen. Ja, echt onwijs zonde. Niet alleen voor de lokale cultuur en voor de mensen die daar werken, maar dus ook voor de muziek. Die kleinere poppodia, dat zijn juist de plekken waar nieuw talent zich kan ontwikkelen en zich kan laten zien aan het publiek. Als dat wegvalt, dan gaan we dit dus ook merken in de wereldwijde muziekindustrie. Het voelt ook zo dubbel, want Engeland is momenteel ook echt... de hofleverancier van nieuw muzikaal talent. Zie je ook terug in de Nederlandse top 40. Met, nou, Olivia Dean bijvoorbeeld. Zometeen meteen ik nog Sienna Spyro. Uh, Ray. Het zijn stuk voor stuk artiesten die hun carrière te danken hebben... aan jarenlang oefenen en optreden in dus die kleine concertzaaltjes. Daarom is deze ook echt een oproep in de Nederlandse top 40. Als je het geld hebt en je twijfelt af en toe... of je nou naar een concert moet gaan, koop een kaartje. Want je bouwt ze ook echt aan de toekomst van muziek. Yeah, MUZIEK Terug naar dit, met David Gera, Teddy Swims en Toon Zanay. 15 weken tot 40, deze week nummer 7. We will find a possible detain, like to the top 40 on Q Music. Hope you have a great weekend. This is down on this hill at number... One! Yes. Q, Q Sounds better. Better with you. Got me to stay Said that you need me Stop cause his words Don't ever mean it No they don't So Listen up Hey, Jeff. Kijk je naar beneden. Shadow Spyro en Die on is heel op nummer 6, dan gaan we bijna beginnen aan de Nederlandse top 5. De grote vraag is wie staat er op nummer 1? Sommer is het niet, die hoort is op 5.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 Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking. Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus. Kippie. Dit, dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen Private Banking. Iedere ochtend bij Mattie en Marieke. Het spannende spel. Vier op 1. Vier op een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 Ze zit er meteen lekker in. Nou ja, een soort van. En haar publiek geniet. Gratios. Zonder toetje voor flamenco gaan? Nooit gedacht. Toch gedaan. Boek jouw nooit gedachte vakantie. Nu op sunweb.nl. Is Deze week in de bonus, alle wel conserven, diepvriesgroenten en spreads, 1, plus 1% gratis. Alle optimaal drinkjoghurtliterpakken, ook 1%, plus 1 gratis. Alle Ben Jerry's en Magnum Pines, ook 1%, plus 1 gratis. En F-Home Keukentextiel sets, 1% plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus?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 Goedemiddag, het is half zes. Dit is de ontknoping van de Nederlandse top 40 van 23 januari 2026. Verkeer krijg je van Flitsmeister met één vertraging langer dan 15 minuten. De A15, Gorkum, Ridderkerk. Tussen Gorkum en Hardijsveld, Griesendam, drie kilometer, 16 minuten. Dan het weekend weer. Vannacht in het noorden, code oranje voor IJssel. Oppassen daar, morgen opnieuw grote temperatuurverschillen. Het vriest in het noorden en in het zuiden kan het 9 graden worden. Nathalie heeft het laatste nieuws. Goedemiddag. Rond het Centraal Station en de Dam in Amsterdam... mag de politie nu iedereen zomaar fouilleren. Dat heeft burgemeester Halsema besloten. Het heeft te maken met twee demonstraties over het conflict in Syrië... van zowel voor als tegenstanders. Het is niet bekend tot wanneer de maatregelen gelden. In het Gelderse Bruggen is een vrachtwagenchauffeur omgekomen... na een botsing met een kraan. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Naast de overleden man vielen er ook twee gewonden. Dat gaat om de machinisten van de kraan. Een vakbond FNV is bang voor de toekomst... van de koffiefabriek van Douwe Egberts in Utrecht. Er verdwijnen tientallen banen, maar daar blijft het misschien niet bij. Medewerkers vragen zich namelijk af of de reorganisatie voldoende is... om de fabriek draaiende te houden. Ja, en dan nog even de kou in het noorden van het land. De temperaturen rond het vriespunt dit weekend. En zeg je kou en vriezen, ja. dan voel je het misschien. Ik did dan. Natuurlijk. Ja, bij deze ijsclub in Ens in Flevoland zijn ze druk met de baan. De voorzitter doet er alles aan, hoor je bij op Flevoland. Vroeger als kind heb ik hier ook leren schaatsen. Dus uh, ja, dan is het nog steeds mooi dat diezelfde ijsbaan er ligt. En dat er nu ook nog steeds, als er ijs ligt, ja, dat er gewoon geschaatst kan worden... en dat kinderen plezier kunnen hebben op het ijs. Ja, en het noorden kan mogelijk morgen al geschaatst worden... na het weekend in het oosten, in het midden en het zuiden. Niet, daar zit het te zacht. Op als zelfs krijgen we dit niet. Ja, dan, ja. We lief een weekend. Hetzelfde. In de Nederlandse top 5 afgetrapt door Sander. De top 40. 5. We'll be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 Your Husband Is Coming. En gisteravond werd bekend, het nieuwe album van Ray is ook coming. We hebben een datum, vrijdag 27 maart komt This Music May Contain Hope uit. In 17 tracks gaan we op een muzikale reis... die begint in diepe duisternis en die eindigt in het licht. Ja, hoe die duisternis of dat licht dan precies klinken, dat weet niemand. Geen idee. Het is nu allemaal nog een beetje vaag, maar de huidige top 40 staat er in ieder geval op. Dat belooft heel veel goeds. Where is my husband? Deze week één plek gezakt in de top 40 bij Q-Music naar nummer 4. Ja, dat is wel een dingetje, hè. Vorige week was het daarbij gewoon een historisch moment. De top 3 van de Nederlandse top 40 klonk toen voor de zevende week op rij exact hetzelfde. Een record dat deze week dus niet verder wordt opgerekt. Want Where is my husband van Ray moet deze week dat erepodium verlaten. We hebben dus een nieuwe top 3. Maar hebben we daarmee ook een nieuwe nummer 1? De komende 10 minuten zijn alles bepalend. Het is de grote ontknoping van de Nederlandse top 40 van vrijdag 23 januari 2026. Eén ding kan ik je nu al vertellen. Het gat van Ray wordt deze week opgevuld door de nummer 2 van vorige week. Olivia Dean levert één plek in. Man I Need op 3. up for lost time Staat Mena niet van Olivia Dean niet meer op nummer 2 in de enige rechten? Ik herhaal het nog een keer. 10 weken op nummer 2, dat is echt bizar. Zij is deze week het eerste geluid van een nieuwe top 3. We hebben dus nog maar twee hits te gaan. Het moment van de waarheid is daar. Blijft Taylor Swift nog wel gewoon een week staan? Of schuift ook zij één plekje op? De top 10 van deze week, tot nu toe. Nummer. Life's Life, Zara Larsen. Flaming meteor niet nodig. Oh, so, oh, niet nodig. Olivia Dean. Make it so easy David Guetta, Teddy Swims and Tones en I, I want you Spyro. you gone. Van Rape, Mana Olivia Dean. Twee. Nog twee hits te gaan en de volgorde waarin je hen hoort is alles bepalend. De hit die zich deze week de nummer 2 van Nederland mag noemen, komt van Taylor Swift.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 Dit voelt wat onwennig. <laughs> Normaal gesproken had ik nu de winnaar bekendgemaakt... gemaakt voor het autotafel sterrenpakket. Dat je vertelt dat je de lijst morgen nog een keer hoort met Stefan Bouwman. Maar we zijn nog niet klaar. De tweede van Filam van Swift is niet langer meer de nummer 1 van Nederland. Haar eerste nummer 1 hit is geen nummer 1 hit meer. Zij moet plaatsmaken voor de artiest die al vijf keer eerder bovenaan stond in de enige echte. Zijn eerste drie hits werden in Nederland meteen een nummer één hit. En hij flikt hetzelfde met zijn laatste drie hits. Kan ik nu zeggen, want Bruno Mars kan een nieuwe nummer 1 niet op zijn cv zetten. I Just Might gaat acht plekken omhoog naar het goud. De top 40. De top 40. Bruno Mars, back with another one. Nummer Michael Jackson, Queen George Michael, de one and only Jan Smit. En vanaf deze week heeft Bruno Mars ook zes nummer één hits in de pocket. Gefeliciteerd, Boudewijn Kok. Het auto-taalgal sterrenpakket komt jouw kant op. Want jij kwam met de juiste voorspelling. I Just Might van Bruno Mars is de nieuwe nummer één van Nederland. De vraag is: voor hoe lang? Lukt het hem om net als vorig jaar wekenlang aan de top te staan? Of wordt hij binnenkort ontroond door Aperture, de nieuwe track van Harry Styles? Heel eerlijk, het is niet de vraag of, maar wanneer die gaat binnenkomen in de lijst. Spanning en sensatie. pak je volgende week weer helemaal bij in een nieuwe Top 40. Want dit was hem, de lijst van vrijdag 23 januari 2026. Morgenmiddag tussen 3 en 6 krijg je al 40 iets nog een keer. Dan van Stefan Bouwman. Check voor de hoogtepunten de nieuwe aflevering van de Top 40 Weken Overzicht podcast. staat over een paar minuten op qmusic.nl en in de Qmusic Music app online. En uiteraard ook in je favoriete podcast app.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 gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl Dit, dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen Private Banking. Swiss Sense viert het winterseizoen. Lekker, ah. Oh. Koenen. Daarom hebben we deals waar je het warm van krijgt. Zoals Box Spring Home 180 voor 1390 euro. Swiss Sense for everybody. Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Verse XXL Blauwe Bessen 500 gram, nu maar 390. 49. En we plakken er XXL Gouda Kaasplak vast. 600 gram op maar 3,49. Fans van Aldi. Verliefd. Verliefd op Curaçao. De nieuwe bioscoopfilm vol zon, zee en romantiek. Welkom. Curaçao is het einde van de liefde, zeggen ze. Ja, echt, ja. <laughs> Verliefd op Curaçao. Vanaf 29 januari in de bioscoop. Ook Verliefd op Curaçao geef je cadeau met de nationale bioscoopbom. Het leukste cadeau in het donker. Curaçao. En fans van...